Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel heeft iemand met een mes om zich heen gestoken in de metro. Drie mensen zijn gewond, van wie één ernstig. Het gebeurde in de buurt van het hoofdgebouw van de EU. Je hoort een Belgische verslaggever. We hebben intussen vernomen dat die aanval wel degelijk plaats heeft gevonden in de metro. Dat er op dat moment natuurlijk heel veel chaos en paniek uitbrak... toen die mensen met zijn mes bovenhaalden en de reizigers bedreigden. De aanvaller is opgepakt. Hij zou geen bekende zijn van de politie, maar volgens de omroep VRT heeft hij wel psychische problemen. Sinds Elon Musk, de basis bij Twitter, zijn er steeds meer haatberichten te vinden op het platform. Verschillende universiteiten hebben dat onderzocht, meldt Nieuwsuur. Racisme, antisemitisme en complottheorieën zijn steeds meer te vinden op Twitter. In de stad Memphis in Amerika is een zesde agent geschorst van werk na de dood van Tyree Nichols. De zwarte Amerikaan werd eerder deze maand aangehouden en mishandeld door een groep agenten. Hij overleed drie dagen later.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 In Brabant, Limburg en Zeeland gaat de brandweer komende zomer ook natuurbranden blussen zonder water. Een speciaal handcrew-team gaat de bossen in met gereedschap. Ze gaan naar plekken waar bluswagens niet kunnen komen. En met een speciale bel gaat het team planten in de buurt van het vuur te lijf. Ja, daar kun je eigenlijk mee uh, uh, hakken en een stukje naar je toe trekken om zo een stoplijn te maken. Bij de grote natuurbrand in de Deurnense Peel in 2020 kreeg de brandweer hulp van zo'n handcrew-team uit Overijssel. Daar waren de veiligheidsregio's in het zuiden zo blij mee, dat ze nu ook een eigen team hebben samengesteld. En het weer nog. Vanavond is het vaker droog, maar het waait nog flink. Morgen ochtends een beetje regen, maar smiddags is het droog. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Goedenavond mede metalheads, mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 62ste aflevering van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond.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 en de vroegere punk scene van halverwege de jaren 70 tot eind jaren 70. En vorige week konden jullie genieten van heerlijke power metal... dat weer ontstond dankzij de vroege pioniers van de heavy metal. Vanavond behandel ik de progressieve metal. Wat de metal-variant is, dat is ontstaan uit de progressieve rock... en de vroege heavy metal. In mijn eerste uitzending draaide ik al de pioniers van de progressieve rock... King Crimson bijvoorbeeld, en in de uitzending daarna Uriah Heep... die ook progressieve invloeden hadden in hun muziek. The <laughs> Kenmerkend voor de progressieve metal zijn typische drumpatronen... met snelle, vreemde tempowisselingen, complexe songstructuren... technisch hoogstaande instrumentale beheersing... en nadruk op lange composities, meestal met conceptuele verhaallijnen. Progmetalbands kunnen qua geluid ook van elkaar verschillen... en er zijn ontelbaar veel subgenres te benoemen... met invloeden uit allerlei hoeken zoals jazz, new age, klassieke muziek... en zelfs death metal. Vanavond horen we een grote selectie van dit soort progressieve. Metal bands en deze diverse invloeden. Als uuropener hoorden we de vroegste progressieve rockplaat van vanavond van de Canadese band Rush. Dat sinds de oprichting in 44 jaar geleden is uitgegroeid tot een van de grootste progressieve rockbands ter wereld. Met een niet te overschatten impact op metal. Zelf waren ze sterk beïnvloed door progressieve rockbands uit de jaren 70 als Yes, King Crimson en Van der Graaf Generator. Maar zonder Rush hadden bands als Dream Theater, Mastodon en zelfs Machine Head misschien niet bestaan. Jullie hoorden ze net met het nummer Twilight Zone... van hun vierde album, 2112 uit 1976. Het album werd de doorbraak voor de band in de Verenigde Staten... mede dankzij het 20 minuten durende epische meesterwerk... dat in zeven delen werd onderverdeeld. De Twilight Zone verscheen als eerste single van het album... en is gebaseerd op twee afleveringen van de gelijknamige tv-serie... waar tekstschrijver en drummer Neil Peart groot fan van was. Ook werd het nummer opgedragen aan de bedenker van de serie Rod Serling... Neil Peert overleed op 7 januari 2020 op 67-jarige leeftijd aan een hersentumor. Twee jaar nadat oprichter Leifsen in een interview meldde... dat ze geen plannen meer hadden om te toeren of nieuw materialen op te nemen. De band Drag werd in 1982 opgericht uit de lokale coverband The Mob... door zanger Geoff Tate, gitaristen Chris DeGarmo en Michael Wilton... bassist Eddie Jackson en drummer Scott Rockenfield en wordt beschouwd als een van de leiders van de progressieve metal scene... van midden tot eind jaren 80... en worden vaak een van de grote drie van het genre genoemd... samen met Dream Theater en Fates Warning. Hun wereldwijde doorbraak hadden ze met het conceptalbum... en rock, rock opera Operation Mindcrime uit 1988... Wat wordt gezien als een van de beste heavy metal conceptalbums ooit gemaakt. Ook het daaropvolgende album Empire uit 1990 was een groot succes dankzij de hitsingle Silent Lucidity. De band ontving zelfs drie Grammy's voor beide albums. Het de debuutalbum The Warning verscheen in 1984... en was geïnspireerd door de wereldgebeurtenissen... en de roman 1984 van George Orwell uit 1949. Het materiaal voor dit album werd geschreven tijdens hun tournee ter ondersteuning van hun Queensrijk EP... en werd daarna opgenomen in verschillende opnamestudio's in Londen... met Pink Floyd producer James Guthrie. Van dit album verschenen Warning en Take Holder of the Flame als singles. Warning, die jullie zo gaan horen, gaat over een begaafd kind... dat alles kon zien en wist wat er in de toekomst ging gebeuren. Je voelt hem misschien al aankomen, want dit was geen goed toekomstbeeld. En als gevolg van deze visioenen werd er zelfs een waarschuwing gegeven. For reality, bring it ...uit Texas afkomstige progressieve thrash metal band Watchtower. Met het nummer Meltdown na Queensryche's Warning. De band uit Austin waren actief van 1982 tot 1993... ...en zijn sinds 1999 af en toe herenigd. Ze brachten slechts twee albums... één EP, drie demo's en één compilatiealbum uit. Waren nooit populair bij het grote publiek... maar waren wel van grote invloed... voor bands als Dream Theater, Death Annihilator... Anni Anni Coroner en Symphony X. Samen met Voivode... En Coroner hielp ze het subgenre progressieve trash metal te pioneren. Zelf waren ze beïnvloed door de progressieve rock en de toen opkomende New Wave of British Heavy Metal, dat ik volgende week ga behandelen. Het debuutalbum Energetic Dis Disassembly verscheen in 1985 en wordt gezien als een van de eerste albums in het techni technische trash metal genre. Chuck Skaldiner van Death heeft gezegd dat het album van belangrijke invloed was... op de overgang van de band van traditionele death metal... naar technische death metal op hun album Human uit 1991. Meltdown, het nummer dat we net hoorden, komt van dit debuut af... en was een hele vroege opname dat nog voor het debuutalbum verscheen... al op een hardcore verzamelaar getiteld The Cottage Cheese from the Lips of Death. Dit hielp de band al vroeg bekendheid te krijgen... Dan gaan we door naar de band Fates Warning. Dat behoort samen met de Dream Theater en Queensryche... tot de grote drie van de progressieve metal en draait al sinds hun oprichting in 1982 mee. Ze hebben een directe bijdrage geleverd aan het ontstaan en de ontwikkeling van het progressieve metal-genre. En vooral het vroegere werk is volgens velen zeer belangrijk geweest. De periode erna groeide de band in met name de songwriting en vakmanschap. En dankzij het werk na 1997 zijn ze meer heavier progressieve muziek gaan maken. Het debuutalbum Night on Broken verscheen in 1984... en dat qua geluid een sterke vergelijking heeft met dat van Iron Maiden. Dit album was... Uh, sterk beïnvloed door de new wave of British Heavy Metal. was ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van de power metal. Op het tweede album, The Spectre Within, dat een jaar later uitkwam, liet de band al een heel progressief geluid horen. Maar met het derde album Awaken the Guardian uit 1986 klonk het geheel meer mythisch en had Fate's Warning zijn eerste commerciële succes te pakken. Tegenwoordig wordt het album bekroond als een klassieker binnen het genre, dankzij hun vooruitstrevende muzikale kwaliteiten en techniek. Van dit geweldige album horen jullie nu het epische zeven minuten durende nummer Guardian. stand voor. En hier noemde ik het Amerikaanse Watchtower als een van de pioniers van de progressieve trash metal genre. Maar voor Europa was dit de Duitse band Mekong Delta, die jullie net hoorden met Without Honor. De band, vernoemd naar een rivierbedding in Vietnam... werd in 1985 opgericht en moest het grootst bewaarde geheim van de wereld worden. Het project werd opgezet door Duitse muzikanten... met het doel alle onafhankelijke releases te overtreffen. De bandleden kregen de taak alle geschiedenis van de band geheim te houden... omdat ze dachten dat Duitse muzikanten niet internationaal geaccepteerd zouden worden. Het project werd gestart door Ralph Hubert... geluidstechnicus voor de bands Warlock, Steeler en Living Death... maar ook eigenaar van het label AARG waar de albums onder werden uitgebracht. De bandleden besloten tevens schuilnamen aan te nemen... om het geheel een mysterieuzer tintje te geven... en de mysterie rondom Mekong Delta was compleet. Het naar de band vernoemde debuutalbum verscheen in 1987... en tot op de dag van vandaag is de band nog altijd actief... na twaalf albums, drie EP's, twee live albums en twee compilaties te hebben uitgebracht... en een flinke verandering in de line-up te hebben door ondergaan. Tegenwoordig is Ralph Hubert nog de enige constante lid van de band. De volgende band uit Canada begon ooit als speed metal band, maar Voivod zoals ze heette uit Jonquière... Quebec voegde daarna nog een mix van progressieve metal en trash metal toe... aan hun veel veranderende en eigen unieke muziekstijl. Dat veel was beïnvloed door de New Wave of British Heavy Metal... het ontluikende hardcore punk circuit en progressieve rock uit de jaren 70. Hun onderscheidende merk van zware muziek vertrouwde vaak op lyrische thema's... als politiek in de tijd van de Koude Oorlog post-apocalyptische literatuur en science fiction. Ze worden ook wel gezien als een van de big four... van de Canadese trash metal bands... samen met Razor, Annihilator en Sacrifice. Sinds hun oprichting in 1982 door Dennis Piggy Damour... heeft de band 15 studioalbums, 1 EP, 1 livealbum en 2 compilaties uitgebracht. Ze bereikten de mainstream succes met het in 1989 verschenen vijfde album Nothing Face... wat tevens het enige album was dat de Billboard 200 hitlijsten wist te behalen... met een piek op nummer 114. Met het album Killing Technology uit 1987 begon de evolutie van Voivod serieus... dankzij het personage op de album Hoeze, genaamd Korgul. Dat werd bedacht en ontworpen door drummer Michel Langevin. Korgul werd significant op de hoes afgebeeld in een ruimteschip. Voivod putte op dit album meer nadruk op hardcore punk dan op metal-invloeden... en begon qua stijl te evolueren zonder de hulp van toenemende snelheid... en zelfs verhalen te vertellen op het volgende en vierde album Dimension Hatress uit 1988. Het werd een conceptalbum dat de heldendaden van hun mascotte Cyborg... ...Korgel vertelt. Van dit album draai ik nu het nummer Tribal Convictions... ...waarin vergelijkingen worden gemaakt... ...tussen primitieve religies en het moderne christendom.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 We muziek dat uiteen kan lopen van jazz, trash, blues, new age en zelfs klassieke muziek. En daar is de Amerikaanse band King's X een goed voorbeeld van. Zij combineren progressieve metal namelijk met de funk-soul. Funk en soul, aangevuld met vocale arrangementen, beïnvloed door gospel, blues en rockgroepen van de British Invasion. Ondanks een grotendeels underground reputatie speelde de band toch een cruciale rol in de vroege ontwikkeling van progressieve metal en produceerde zij een reeks vroege platen die als essentieel in het genre werden beschouwd. De teksten in hun nummers zijn grotendeels gebaseerd op de strijd van de leden met religie en zelfacceptatie. Van het debuutalbum Out of the Blue Planet uit 198 80 hoorden we net het nummer in The New Age. Ook de band Savotage was zo'n band die hun progressieve sound pas laat had doorgevoerd, maar ook veel stadia hadden omarmd. De band begon als Avatar in 1979 in Tarpon Springs, Florida, door de gebroeders John en Chris Leiva, maar veranderde hun naam in 1983 in Savatage, omdat er al een band rondliep met de naam Avatar. Savatage wordt beschouwd als een belangrijk lid van de Amerikaanse heavy metal beweging van begin tot midden jaren 80 en wordt genoemd als een belangrijke invloed op vele genres, zoals power metal, progressieve metal, speed metal, thrash metal, death metal en symfonische metal. Savatage heeft sindsdien 11 studioalbums, 2 live albums, 4 compilaties en 3 EP's uitgebracht. Hun debuutalbum Sirens verscheen in 1983 na hun naamsverandering en werd in één dag opgenomen en gemixt. Het geluid erop was een stuk harder dan de later uitgebrachte albums. Het vierde album, Hall of the Mountain King uit 1987... werd de eerste release voor producer Paul O'Neill. Die werd aangesteld na de tour om het album Fight for the Rock te promoten. O'Neills invloed duwde Savatage meer in de richting... van de conceptuele progressieve metalstijl. Pas vanaf het vijfde album Gutter Ballet uit 1989 sloeg de band een meer progressieve weg in. En van dat album draai ik When the Crowds Are Gone, wat een persoonlijke betekenis heeft volgens John Oliva. En een levensverhaal is van een muzikant die zijn hele leven te vergeefs succesvol probeert te worden. De muzikant heeft, in zijn, hele leven, heeft zijn hele leven besteed aan het componeren van één nummer. Dat was bedoeld als zijn meesterwerk. Eindelijk voltoort hij dat nummer, maar op dat moment is hij zelf te oud om er iets mee te bereiken. Want hij is het hoogtepunt van zijn glorie voorbij. Als het nummer dan uiteindelijk airplay krijgt, is het te laat. Want die airplay is op zijn eigen begrafenis. Priest. Voor het eerste uur eindig heb ik er nog één voor jullie. Niet zomaar één. Mogelijk zelfs de hardste van vanavond van de Zweden van Meshuggah. Wat jidisch is voor gek. De band dat uit Umea komt begon in 1985 als de band Metallion. Maar veranderde dit in 1987 naar de huidige naam Meshuggah. En van dat van deze band ga ik het nummer draaien van hun debuutalbum Contradiction Collapse. En het nummer wat jullie gaan horen heet Choirs of Devastation. Tot straks in 2 uur. Don't you come out Dat was Meshugga met Choirs of Devastation. dan ben ik nog eventjes voor het nieuws van 10 uur begint. Uh, van het album Contradictions Collapse uit 1991. Uh, op dit album leunt hun geluid meer tegen de trash metal en de alternatieve metal vergeleken met hun latere kenmerkende sound. En ze hebben een unieke gitaargeluid natuurlijk. En die gebruiken ze om enkele van de meest verbazingwekkende riffs en grooves te maken. Die je ooit zult horen van een metal band. De riffs kunnen variëren van relatief eenvoudige tot complexe riffs. Maar het is de uitvoering die er echt doet. doet. Nou, ik ben er zo weer in het tweede uur met nog meer technische metalmuziek In het kader van de progressieve metal van Play It Loud's thema. History of Heavy Metal. Dus blijf luisteren. En tot het nieuws van 10 uur afgelopen is... ben ik er weer met het tweede uur. Bedankt alvast voor het luisteren voor het eerste uur. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.